Kelly van Tijn met het NOS-journaal. Een bondgenootschap van het Turkse leger en Syrische rebellen... heeft strijders van islamitische staat verdreven... uit het laatste stukje langs de Syrische grens waar de terreurbeweging nog zat. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het vrije Syrische leger zou met steun van de Turken... het gebied tussen de Syrische steden Azaz en Jarablus... hebben bevrijd van IS-invloed. De terreurbeweging zou daarmee een belangrijke toevoerroute kwijt zijn... voor wapens, munitie en buitenlandse strijders. De uitslag van de deelstaatsverkiezing van Mecklenburg-Vorpommern wordt beschouwd als de slechts mogelijke voor bondskanselier Merkel. De rechtspopulistische AFD lijkt te hebben gewonnen van de CDU van bondskanselier Merkel. De AFD haalt er volgens de exitpolls 21% procent van de stemmen tegen de CDU 19%. Procent. Het is een afstraffing voor het beleid van Merkel met een grote symbolische waarde, zegt correspondent Jeroen Wollers. De grootste winnaar van de verkiezing lijkt de socialistische partij van vicekanselier Gabriel. De SPD haalde volgens de Pols 30,5% van de stemmen. Duizenden Chinezen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen toenemend geweld tegen Aziaten. Aanleiding is een overval op een Chinese ontwerper in de Parijse voorstad Aubert-Villiers en werd doodgeslagen...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 Het weer. In de loop van de avond nemen de buien verder af. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral in het binnenland kan nog een regenbui vallen. En het wordt een graad of 21. Dit was het N. NO zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pizzol Radio Show 1192 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veuggen, uw hier voor dit twee uur durend New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met twee nieuwe werkjes in dit eerste uur. En de eerste is van Matthew Schild. This Little Light, zo heet zijn nieuwe cd. En de andere track, 3 van dit programma om technische redenen. ...is van Levente... ...zo noemt hij zichzelf... ...de Download Shores... ...en um, nou... ...wil je het allemaal meelezen... ...en kijken of ik het allemaal wel goed uitspreek... wat ik denk van niet... ...en dan kan dat allemaal via... ...peacefulradio.inval... ...en daar vind je... ...de playlist van... ...Peaceful Radio Show... ...1192... Uh, ...ja, we gaan er nou eens even rustig voor zitten... ...ik ben een beetje, een beetje druk... ...maar goed, koffer goed. Vandaag is het plezier. Dus EN in my ears One small step Outside the lines that I have drawn And I me lies, lies that I believe. So I carried the flag, yeah, the flag of the legacy. But sitting here now, I'm trying to find my way. As I look around and see, what I believe is really all up to me. I shall not fear, because I know that I am free.